Ik Shaitan in de Rahman Rahim Inna de handen in de laag in en Astaino Fusina Amalina. Ik wil de ...wa sharra al umuri muhdathatuhah... ...wa kulla muhdathatin bid'ah... ...wa kulla bid'atin dalalah... ...wa kulla dalalatin nar. Beste broeders... ...assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders... ...Akhlaak... ...is inderdaad... ...een van de belangrijkste onderwerpen... ...binnen de islam. En vele jongeren onder ons... ...binnen deze moslimgemeenschap... ...hebben eraan tekort... En vertonen geen goed gedrag. En dit is natuurlijk in tegenstrijd met datgene wat Mohammed sallallahu alayhi ons geleerd heeft. Als wij zouden weten hoe belangrijk akhlaak is. Dan hadden wij ons zeker anders opgesteld in deze samenleving. Vooral omdat deze samenleving geen islamitische samenleving is. En wat wij allemaal een venster zijn naar de islam toe. Mensen die niet bekend zijn met de islam, die willen naar de moslims kijken om te leren wat de islam is. En als zij zien dat onze mensen de gevangenissen vullen en dat onze mensen oude vrouwtjes op straat beroven en dat onze mensen lopen te vechten en te schieten op straat, dan willen zij niks met de islam te maken hebben. En het feit dat de mensen afgeschrikt worden van de islam is onze eigen schuld. Omdat wij het toonbeeld zijn van dit geloof. Althans dat zeggen wij. Wij zeggen moslim te zijn. Maar Mohammed sallallahu alayhi het ware toonbeeld van islam, die heeft ons geleerd dat goed gedrag bij de moslim hoort. En hij heeft ons geleerd dat datgene wat op Yawm al-Qiyam het zwaarste zal wegen op de weegschalen van goede daden, Goed gedrag is. Dus hoe kan het zijn. Dat de moslims zich toch nog zo gedragen. Dit heeft alles te maken met onwetendheid over hun eigen geloof. De moslims zijn niet bekend met hun eigen geloof. En met de leer van Mohammed. Alayhi Als wij kijken naar de moslims en hun gedrag. Op de straten. Dan dus zien we hardvochtigheid. Dan zien wij dingen die in tegenstrijd zijn met de Koran. Stelen is verboden, gokken is verboden, zina is verboden, alcohol is verboden. Maar al onze mensen, of veel van onze mensen, maken zich schuldig aan deze zondes. Hoe kan dat? Onachtzaamheid, onwetendheid. Dat zijn de enige redenen die ik kan geven. als verklaring op dit gedrag. Maar ik hoop bij met een serie over het goede gedrag. de moslims duidelijk te maken wat de juiste etiketten zijn die een moslim zich eigen moet maken welke gedragsvormen hij moet leren en ik hoop ook daarmee dat de mensen die geen moslim zijn deze boodschap horen en weten wat de islam werkelijk verkondigt en dat wij niet naar de gedragingen en daden van mensen moeten kijken om de islam te beoordelen maar dat we de islam op zich beoordelen vele bekeerlingen, mensen die zich tot de islam hebben bekeerd die zeggen blij te zijn dat zij eerst de islam hebben gekend voordat zij moslims hebben gekend. Want als zij moslims hadden gekend, waren ze nooit aangetrokken geweest tot het geloof. En het is werkelijk een schande. En een fout van ons allemaal. En wij moeten onszelf opvoeden tot het worden van goede moslims. En in ons leven hebben wij te maken met heel veel relaties. Heel veel mensen om ons heen. Onze ouders, onze kinderen, onze buren. Maar ook de mensen op straat, de niet-moslims. Aan hun allemaal moeten wij goed gedrag vertonen. Maar wij hebben ook te maken met personen die niet meer in ons midden aanwezig zijn. Zoals Mohammed sallallahu alayhi wa En zijn metgezellen. Ook zij hebben recht op goed gedrag van ons. En ik heb dit in een eerdere lezing gehad daarover. Een voorbeeld van het vertonen van goed gedrag richting Mohammed sallallahu alayhi wa is dat wij zijn sunnah volgen. En dat wij zijn sunnah in leven houden. Door het te volgen. En dit bekendmaken aan de mensen. En dat wij onze aanbiddingen baseren op zijn sunnah. Maar hoe weten we wat de werkelijke sunnah is? Die leren wij. Door te kijken naar hoe zijn metgezellen deze hebben toegepast. Hoe hebben zij de sunnah begrepen en hoe hebben zij dit toegepast in hun daden van aanbidding. In hun omgangsvormen met elkaar. ...en met de niet-moslims. En dat kunnen wij alhamdulillah vinden... ...in de vele boeken die gaan over dit onderwerp. Het is alleen onze luiheid die er ons van afhoudt om het te lezen en te leren. Vandaag wil ik drie onderwerpen met betrekking tot goed gedrag met jullie behandelen. En met name omdat dit de maand Ramadan is... ...wil ik de nadruk leggen op het gedrag... Tegenover de Koran Het boek van Allah Ten tweede het gedrag tegenover de moskee De moskee die in de maand Ramadan Zoveel bezocht wordt En tot slot ons gedrag tegenover de geleerden De geleerden van deze umma, De moslim geleerden van deze gemeenschap Zij die de vlaggedragers zijn En zij die degene zijn Die nog steeds de sunna ...van Mohammed s.a.w. onder de mensen bekend maken... ...middels hun boeken, hun lezingen en hun lessen. Allereerst ons gedrag tegenover de Koran. De moslim dient in eerste instantie te houden van de Koran... ...omdat hij weet dat dit het woord van Allah is. Allah subhanahu wa taala heeft deze woorden zo geopenbaard. Het is kalamullah, wat Allah gezegd heeft, het woord van Allah... En wij nemen allemaal als moslims alles serieus. Dat staat buiten kijf. Ik hoef daar niet aan te twijfelen, hoop ik. De Koran is zijn Woord. En alles wat daarin staat, aan geboden en verboden, daar dienen wij ons aan te houden. Sommige geboden en verboden zijn heel erg zwaar voor ons. Het dagelijks bidden vijf keer per dag is moeilijk. Vooral als je vroeg moet opstaan en laat wakker moet blijven. Het vasten is ons zwaar. Vooral met deze lange dagen. Het uitgeven van geld. Is moeilijk. Want we houden allemaal van geld. En zo zijn er nog veel meer geboden. Die voor ons moeilijk zijn. Maar ook een aantal verboden zijn moeilijk. Want hoeveel verleidingen zijn er niet. Vooral hier in het westen. En wij moeten ons toch zien te bedwingen. Wij moeten onze lusten zien te bedwingen. Wij moeten de etiketten, de gedragsvormen tussen man en vrouw die de islam voorschrijft aanhouden. Terwijl wij op straat hele andere dingen zien van de mensen die hier wonen en vandaan komen. Het is moeilijk voor ons om niet mee te gaan daarin. Het is moeilijk voor ons als de omgang tussen man en vrouw zo vrij is en wij ons moeten inhouden. Het is moeilijk voor ons om te zien dat alcohol hier vrijelijk wordt verkocht en wij ons daarvan af moeten houden. Het is moeilijk voor ons om niet in verleiding te raken om te gaan roken als al jouw vrienden ook roken. En om daarin niet steeds weer een stapje verder te nemen. Door steeds zwaardere sigaretten te nemen. En uiteindelijk te belanden in de drugs. De moslim is waakzaam. De moslim dient zijn nafs altijd aan te sporen. En altijd aan te spreken. En bij zichzelf te denken, wat ben ik nu aan het doen? Hoe ga ik deze daad verantwoorden op jou, Pyjama, De dag die er zeker aankomt. De dag waarop mijn bezittingen mij niet zullen baten. De dag waarop ik alleen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala kom te staan. Met alle daden die ik heb gedaan hier in het wereldse. Wat ga ik tegen Allah zeggen als ik nu een trek neem van deze sigaret? Wat ga ik tegen Allah zeggen als ik nu een slok neem van dit glas bier? Zo voedt de moslim zichzelf op. En zo leert hij niet om te gaan met de mensen die hem aansporen tot die slechte dingen. En leert hij vrienden te zoeken die zich houden aan het bezoeken van de moskeeën. Het bezoeken van lezingen en lessen over de islam. En het lezen van boeken over de islam. Om zichzelf zo op te voeden... En zich in zijn leven alleen bezig te houden met datgene wat erom draait. School, geloof, werk, het gezin. En natuurlijk is het tijd om leuke dingen te doen en vrije tijdsbestedingen. Maar wel op een halal manier. Op een manier die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft toegestaan. Wij geven de Koran zijn hoge positie. Die hij heeft. Wij erkennen dit en wij bieden dit ook aan de Koran. En wij weten dat dit het beste boek is dat ooit nedergezonden is door Allah subhanahu wa ta'ala. En de moslim handelt naar datgene wat in de Koran staat en hij houdt ervan om dat te doen. En hij gedraagt zich hiernaar en hij houdt zich ver van de zaken die hierin staan die verboden zijn. En wij nemen daarin het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa over wie gezegd is dat zijn gedrag is als de Koran. Alles wat in de Koran stond, staat, deed Mohammed sallallahu alayhi wa In zo'n mate dat zijn vrouw Aisha hem heeft beschreven als degene wiens gedrag als de Koran was. De moslim leest de Koran met grote regelmaat. Dit houdt ook in dat je de Koran van tijd tot tijd uit je hoofd reciteert, datgene wat jij kent. Want de Koran is niet alleen om gelezen te worden. De Koran is om geleerd te worden. De Koran is er om overpijnst te worden. Om na te denken over wat hij zegt. Om na te denken over de verhalen die erin staan over de profeten. Om na te denken over de verhalen die erin staan over vroegere volkeren. Die vernietigd zijn vanwege hun zonden. De Koran zit vol met leerstellingen. Maar het is de moslim ...die de Koran verwaarloost. En daarom... ...vervallen wij in dat slechte gedrag... ...wat ik zojuist genoemd heb. En als wij de Koran lezen... ...beste broeders... ...dan lezen wij de Koran... ...met de beste stem die wij kunnen opzetten. Niet iedereen heeft een mooie stem... ...maar geef jouw... ...stem de beste vorm... ...als jij de Koran reciteert. تَرْتِيلَ En draag de Koran... ...mooi voor... Waarom? Zodat de mensen die het horen van jou, ertoe aangetrokken voelen om ernaar te luisteren. En te blijven luisteren. En uiteindelijk op die manier de woorden naar die mensen te brengen. Jullie kennen vast en zeker het verhaal wel, dat Mohammed sallallahu alayhi wa op een dag, verse uit de Koran, aan het reciteren was. En de mushrikin liepen langs. De verzameling biddende moslims. En toen Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan het einde van die surah kwam. Waarin de sujud wordt aanbevolen om te doen. En de grote verse die Allah subhanahu wa ta'ala prijzen. En de moslims met hun allen in sujud gingen. Na die recitatie. Dat de moushrikin hunzelf niet kon, konden inhouden na het horen van die verse. En dat zij zelf ook in de sujud gingen. Uit vrees en nederigheid voor Allah. En daarna beseften zij zich pas wat zij gedaan hadden. Wij geloven toch helemaal niet in de God van Mohammed. Desondanks de kracht van de Koran heeft hun ertoe geleid dat zij zelf spontaan de sujud verrichten met de moslims mee. En dat is de kracht van de Koran. Als je het op een goede manier voordraagt. Je bereikt de mensen daarmee. En door het hebben van een mooie stem tijdens het reciteren van de Koran. Maak je haar woorden mooier. En maak je het aantrekkelijker voor de mensen om naar te luisteren. En wanneer wij de Koran reciteren. Dan doen wij, met, doen wij dat met Gushur. Gushur is een combinatie van concentratie, aandacht en nederigheid. Het is daarom ook belangrijk. Dat wanneer je de Koran leest. Dat je weet wat je leest. Als je weet wat je leest en het begrijpt, dan zal jouw goeshoor toenemen. En daarom spoor ik in ieder aan, en mezelf ook, om de Arabische taal goed te leren. Als je dat niet kent van nature, kan het een lang proces zijn om die taal te leren. Maar uiteindelijk, na jaren, zul jij de vruchten ervan plukken. Omdat de Koran geopenbaard is in de Arabische taal. En dat is een bewuste keus van Allah subhanahu wa ta'ala geweest. Het is de rijkste taal die er bestaat. En je zult dat ervaren als jij die taal leert. En als jij die taal beetje bij beetje leert. En de Koran blijft lezen. En steeds meer uit de Koran begrijpt. Dan zul je zien wat ik bedoel. Dus spoor jezelf aan de Arabische taal te leren. Onze aandacht is er ook bij als wij de Koran lezen. En het moet uiteindelijk ook onze harten bereiken. De Koran zal de harten van de mensen tot rust brengen. Als die gelezen wordt. Als die goed gelezen wordt. Met aandacht. En niet om er doorheen te jagen. Om het snel af te krijgen zodat je snel met je andere dingen bezig kan zijn. Rustig. Laat het tot je binnendringen. Laat het tot je... Komen in je hoofd wat er gezegd wordt. Dat je het begrijpt. En zij vallen huilend op hun gezichten neer. En het vermeerde hun vrees voor Allah. Dit zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran en Surah al-Isra. Over de mensen. Die kennis was gegeven over de hemelse boeken. En toen zij daarna de Koran... Wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hoorde. Wisten zij wat er gezegd werd. En zouden zij huilend neerknielen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wij moslims vrezen de waarschuwingen die in de Koran staan. De waarschuwingen die staan op de zonden. En wij hopen op de beloningen die in de Koran staan. De beloningen op de goede daden. En wij verrichten daarom op de goede daden. En houden ons ver van de, van de zondes. En wanneer de Koran gereciteerd wordt en wij horen dat, dan zijn wij stil en luisteren wij ernaar. Zoals Allah ook zegt en aan het einde van Surat al-A'raf: al قُلْئَا fas'tami'u فَاستَمِعُوا wa ansi'tu لَعَلَّكُمْ turhamun. En als de Koran wordt voorgedragen, luister er daarnaar en zwijgt, opdat jullie begenadigd zullen worden. Wij houden ervan, beste broeders, om te handelen naar datgene wat in de Koran staat. En alles wat erin staat is waarheid. En de moslim is ervan overtuigd dat er geen woord is dat meer waar is dan de Koran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ qila, En wiens woord is waarachtiger dan dat van Allah. De Koran is ook het meest betrouwbare boek. En het boek dat nooit veranderd is in tegenstelling tot de voorgaande hemelse boeken de Koran is ook een genezing voor de zieken en wij genezen ons met de Koran en wij reciteren dit ook bij degenen die ziek zijn <tie <-tieden> voor degenen die geloven is hij, de Koran, leiding en genezing de moslim geeft dagelijks aandacht aan de Koran en wij lezen zelfs de Koran voordat wij gaan slapen en wanneer wij wakker worden. De Koran staat centraal in ons leven. Althans dat zou moeten. Ik vertel jullie nu hoe het zou moeten. En pas dit toe zover je kan. Iedere dag lezen wij de Koran. En als we kijken naar de toestand van mensen, van moslims. En we zien hun iedere dag tijdschriften lezen. En iedere dag de kranten lezen. En je vraagt aan hem, waarom lees jij niet iedere dag de Koran? Dan zegt hij tegen jou, ja maar ik ben aan het werk. Dit lezen is voor mij werk. De Koran, beste broeders, is veel belangrijker dan werk. Had jij de Koran iedere dag gelezen, dan had jij jezelf kunnen opvoeden met datgene wat erin staat. Dan had jij de hasanat, de beloningen gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Tien hasanat per letter zoals wij leren in een authentieke overlevering. En had jij op jouw mulqiyama ook nog jezelf gebaat. Want de Koran zal op jouw mulqiyama in een gedaante tevoorschijn komen. En hij zal het voor jou opnemen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Door jou in bescherming te nemen. En het voor jou op te nemen zeggende tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, begenadig hem. Want zijn dagen waren gevuld met het reciteren van mij. En zijn nachten waren gevuld met het reciteren van mij. Vergeef hem daarom. Maar de kranten zullen dat niet voor jou kunnen doen. De Koran is zeer waardevol. En wij moslims onderschatten de waarde van de, van de Koran. En dat is jammer. Hadden we dat niet gedaan, hadden we onszelf nog kunnen baten. En een moslim dient de Koran dus, zoals ik eerder zei, te overpijnzen. Hij dient na te denken over datgene wat erin staat. Allah subhanahu wa heeft deze woorden niet zomaar al geopenbaard om in herhaling te vallen of om met nieuwe verhalen te komen die leuk zijn om te lezen ieder verhaal iedere wetsoordeel wat erin staat heeft een hikma en heeft een doel alleen wij moeten daar iets mee doen dat is onze plicht <lacht> dat zegt Allah meerdere keren in de Koran denken zij niet na over de Koran en hoe weten wij als wij een vers lezen wat de bedoeling van dat vers is. Als het niet meteen duidelijk is. Dat leren wij in de boeken van de geleerden. De boeken van Tafsir. De boeken die de Koran uitleggen. En dat zijn dikke boeken. Er is dus genoeg te lezen. Als het gaat om islamitische literatuur. Deze boeken zijn vol wetenschappelijke feiten. En zo leren wij de sunnah. En zo leren wij ook... De manier waarop de metgezellen de Koran hebben begrepen. En zo kunnen wij het ook toepassen. De Koran is nooit vervalst geweest. De Bijbel is vervalst geweest. De Torah is vervalst geweest. Door de veranderingen van de mensen. En zij hebben datgene eruit gehaald wat zij niet wilden. En datgene erin gezet wat zij wilden. Maar bij de Koran zal dat nooit gebeuren. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de belofte gemaakt om over de Koran te waken. En dit soort dingen zullen dus nooit voorkomen binnen de islam. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu Waarlijk, wij zijn het die de vermanen, de dikker, de Koran, hebben neergezonden. En wij zijn zeker daarover de wakers. Dus wij zijn, Allah subhanahu wa ta'ala, spreekt hier in de wijvorm omdat hij natuurlijk verheven is, Maar hij bedoelt zichzelf daarmee. En hij waakt over de, over de Koran. Daarnaast is het sunnah om alvorens dat je de Koran begint te reciteren. Je mond even te wassen met de siwak. Het is een sunnah, het is niet verplicht. Maar de siwak vervrijdt de mondgeur. En houdt je mond schoon. Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Tayyibu afwahakum bis siwak. فَإِنَّهَا quran. Verschoon jullie monden met de siwaak, want zij vormen de wegen voor de Koran. Dus de Koran komt uit de monden. Dus maak de monden schoon en mooi en fris met de siwaak. En voordat wij de Koran lezen, dan zoeken wij eerst onze toevlucht bij Allah, zeggende أعوذ بالله من الشيطان rajim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشيطان Rajim. En wanneer jullie de Koran lezen, zoek dan de bescherming van Allah tegen de vervloekte shaitaan. Surat an nahal vers 98. En als wij ertoe in staat zijn, en mogen, ons, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daartoe allemaal in staat brengen, dat wij de Koran hebben geleerd en het ook aan de mensen kunnen leren, dan behoren wij tot de beste mensen. Zo zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat in een overlevering die staat in Sahih al-Bukhari. Hij zegt, De beste onder jullie is degene die de Koran leert en onderwijst. Dit wat betreft de Koran. De moskee verdient ook goed gedrag van ons. En de moskee moeten wij eren. Wij houden van de moskee. En de moskee is daarom ook een van de plekken die wordt genoemd met Baitullah. Die heeft de titel gekregen Baitullah. Het huis van Allah. En iedere moskee komt voor deze titel in aanmerking. En een huis van Allah waar wij binnenkomen betekent dat wij daarvan de bezoekers zijn. En betekent dat wij als bezoekers ons goed moeten gedragen. En dat wij zijn huis schoon moeten achterlaten en respectvol moeten omgaan in het huis. Dit huis van Allah subhanahu wa ta'ala is bedoeld voor aanbiddingen. We kunnen hier bidden, we kunnen hier de Koran lezen, we kunnen hier lessen en lezingen volgen. Al deze zaken kunnen in Baitullah verricht worden. Het is niet de bedoeling dat wij hier gaan praten over wereldse zaken, over bezittingen en over vermogens. Het is hier de bedoeling dat wij Allah gedenken. Als wij over andere zaken willen praten dan doen we dat buiten de gebedsplaats. Daar is het toegestaan. En als wij de moskee binnenkomen dan begroeten wij de moskee eerst met twee rakaat, Tahiyyatul Masjid. Het behoort tot de sunnah muakkada, De sunnah die, die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nooit heeft achtergelaten. Om de moskee bij binnenkomst te begroeten met Tahiyyatul Masjid. En als wij de moskee binnentreden, dan doen wij dat met onze rechtervoet. En als wij de moskee uitgaan, dan doen wij dat met onze linkervoet. En het in- en uitgaan van de moskee, daarbij gaat ook een dua gepaard. Een smeekbede gepaard. Als wij naar binnen gaan, dan zeggen wij: Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahumma abu rahmatik. In de naam van Allah, vrede en zegeningen, zij aan de boodschapper van Allah. O Allah open voor mij de deuren van uw genade En als wij naar buiten gaan Stappen wij naar buiten met ons linkervoet En dan zeggen wij Bismillahi wassalatu salamu ala rasoolillahi Allahumma inni as'aluka min fatlik. Hele makkelijke smeekbedes In de naam van Allah Vrede en zegeningen Zij aan de boodschapper van Allah O Allah ik vraag u van uw goedheid Wij moslims Versieren onze gebedsplaatsen niet overdreven. Het versieren van de gebedshuizen is een gewoonte die de joden en de christenen doen. Wij moslims houden de inhoud van de moskee eenvoudig. Het is niet de bedoeling dat onze aandacht tijdens de aanbiddingen uh, uh, verleid wordt door alle mooie pracht en praal en versieringen tijdens het gebed. Wij mogen ons niet daardoor laten afleiden. Ons gushu gaat, dan, gaat daaraan ten onder. Hoe vaak komt het niet voor dat jij op een... een ...sajjada zit te bidden, een gebedskleed... ...waarvan jij naar, aan het kijken bent naar de versieringen die erop staan... ...en kijkt, is het symmetrisch of niet? Klopt deze tekening met de andere kant of niet? En soms daar zie je gezichtjes in het, in het kleed. Het zijn natuurlijk allemaal zaken die onze aandacht van het gebed houden. En dat is niet de bedoeling. Wij moeten eenvoudig zijn... Alles moeten wij in het werk stellen om onze gushoor erbij te houden. Daarnaast behoort het versieren van de moskeeën tot een van de tekenen van de komst van Jammer Aan het einde der tijden zullen de moskeeën meer en meer versierd worden. En dat zien we ook binnen en buitenland. De moskeeën worden versierd. En onze aandacht gaat naar, gaat naar datgene wat zo mooi gemaakt is. En niet meer naar het doen van aanbiddingen op die plek. Wij bezoeken de moskee om daar lessen en lezingen bij te wonen en het gebed te verrichten. De moskee, het bezoeken van de moskee kan ook een andere bedoeling hebben. Zoals al-i'atikaf. En dat gaan we inshallah doen, of doen wij al. In deze tijd van het jaar. Al-i'atikaf is het verblijven in de moskee voor daden van aanbidding. Om daarin, in die dagen, daden van aanbiddingen te verrichten. En dit mag natuurlijk... Zolang hier een goede reden voor is. En het verblijven in de moskee houdt ook in dat je daar ook af en toe moet eten. Maar als je eet, vergeet niet dat dit bijtullah is. En hou de plek schoon. Hou de plek schoon waar jij op bezoek bent. En moskeeën worden niet in het bijzonder bezocht om daarmee dichter bij Allah te komen. Om daarmee een daad van aanbidding te verrichten. Want dit behoort niet tot de... Leerschool van Mohammed alayhi Hij heeft ons niet geleerd moskeeën te bezoeken Alleen om te bezoeken En om te kijken hoe ze eruit zien De enige drie moskeeën Zijn Masjid al-Haram in Mekka, Masjid al-Nabawi in Medina En Masjid al-Aqsa in Jeruzalem De rest van de moskeeën is daar niet voor De rest van de moskeeën wordt puur en alleen gebruikt Voor aanbidding. Dus niet om te bezoeken en te denken, oh, ik heb hem nu bezocht, ik heb nu baraka gekregen, ik heb nu beloningen gekregen. Dat geldt niet voor de moskeeën, behalve die drie die ik net genoemd heb. heb. Wij verheffen onze stemmen niet in de moskee en zelfs niet bij het reciteren van de Koran. Wij zijn elkaar niet tot last. Als wij de Koran reciteren en er zijn andere mensen bij die ook andere daden van aanbidding verrichten, dan zijn wij hun niet tot last door onze stemmen te verheffen. Als wij dan de Koran lezen, lees het op een, op een zachte stem, zodat je alleen zelf dat kan horen. En wij zijn ook niet anderen tot last door kleine kinderen bijvoorbeeld mee te nemen die zitten te spelen en te rennen en lawaai te maken en daarmee andere mensen van hun goeshoor afhouden. Het is verboden om mensen tot last te zijn. En in de moskee houdt men zich naast het gebed... ...en de lessen en de lezingen en het reciteren van de Koran... ...ook bezig met dikker en isdigvaar... ...dus het gedenken van Allah en het vragen om vergiffenis. Daarnaast is het tegelijk reciteren van de Koran met elkaar... ...in bijvoorbeeld een kringetje niet van de soenna. Als je de Koran wil lezen in een groep... ...dan doe je dat één voor één en kun je elkaar daardoor overhoren. Maar het is niet de bedoeling om met z'n vieren, vijven, zessen... ...of wat dan ook, tegelijk de Koran te gaan lezen... Het hoort niet tot de soenna en zo kun je natuurlijk ook niet mekaar horen in de recitatie. En wanneer wij de moskeeën bezoeken, met name op vrijdag, dan zorgen wij ervoor dat wij ons kleden met nieuwe, schone kleding. En dat wij lekker ruiken en wij onze tanden poetsen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, O kinderen Adam, draagt zinatakum O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij ieder gebed. En ieder gebed wordt zo ver mogelijk gedaan in een moskee. Dus vervrij jezelf, maak jezelf mooi en laat jezelf lekker ruiken als je de moskee bezoekt. En dat betekent dus ook dat wij alles wat een onprettige geur met zich meebrengt, dat wij ons daarvan afhouden als wij weten dat wij naar de moskee gaan straks. Bijvoorbeeld het eten van prei, knoflook of ui zorgt ervoor dat jouw mondgeur, niet fris gaat ruiken. En jouw buurman in de moskee. Die naast jou gaat bidden. Die heeft daar last van. Die ruikt dat. Dus het is ons niet toegestaan. Om wanneer wij deze zaken hebben gegeten. Die onze adem niet fris doen ruiken. Om dat niet de moskee te bezoeken. we mogen dan dus niet de moskee bezoeken. Totdat die geur uit onze mond verwijderd is. Tot slot wil ik over dit onderwerp zeggen. Dat als wij naar de moskee gaan. Dat wij dit in alle rust doen. Wij gaan niet gehaast naar de moskee. En wij doen ons best om het gezamenlijk gebed bij te wonen en wij sporen elkaar ook aan om dat te doen. En als er iemand, iemand is van de Jama'a, van wie je gewend bent dat hij er is, en hij er een keer niet is, vraag hem dan waarom hij daar niet was. En als hij geen goede reden daarvoor had, spoor hem aan om de volgende keer wel weer aanwezig te zijn. En wees fris en als je naar de moskee gaat, dat betekent dus ook dat je niet gaat roken voordat je naar de moskee gaat. Roken zorgt ervoor dat jouw kleding stinkt, dat jouw adem stinkt. En dat is niet prettig voor jouw buurman die naast jou bidt. Het laatste onderwerp is ons gedrag tegenover de geleerden. De geleerden in de moslimgemeenschap hebben een hoge positie en hoog aanzien. Zij zijn degene die hun leven hebben toegewijd aan het leren van de Koran en de Sunnah. En dit onderwijzen aan ons. En wij hebben aan hun te danken dat wij de Sunnah kennen. Dat wij dat kunnen terugvinden in de boeken en in hun lezingen en in lessen. Dankzij hun worden wij weer bekend met de soena van Mohammed (sallallahu alayhi wa Dus wij moeten hen tot in de eeuwigheid dankbaar zijn daarvoor. Want de meeste van ons zijn er niet toe in staat om dit te leren. En zij zijn dat wel. En zij zijn voor ons de steunpilaren binnen deze gemeenschap. Wij moeten daarom ook houden van de geleerden omwille van Allah. Zij zijn immers de erfgenamen van de profeten. Zij hebben de kennis geërfd van de profeten en zij verkondigen deze. Wij erkennen hun achtenswaardigheid en hun hoge positie bij Allah. En wij nemen kennis aan van deze betrouwbare geleerden. En trekken daar profijt van in ons leven. En als wij fouten maken, en geleerden zijn ook natuurlijk mensen. Die niet vrij zijn van fouten. Het kan zijn dat de geleerde een keer een fout maakt. Dan zien wij dat door de vingers. Omdat zij, net als jij en ik, ook gewoon mensen zijn en fouten kunnen gecorrigeerd worden en als wij zien dat een grote groep geleerden één mening aanhangt en er één geleerde is die een andere mening aanhangt hou je dan veilig en schaai je bij de mensen bij de geleerden die de me met, met hun meesten zijn en die die ene mening aanhangen zodat jij niet in twijfel of fitna gaat vervallen jij als gewone burger gewone moslim ik ook is het veiligst ...bij de mening die het meest wordt aangehangen... ...door de grootste groep geleerden. En als we op jouw maar worden gevraagd... ...waarom heb je dat gedaan? Dan zeg je, om mij veilig te stellen... ...heb ik mij bij die groep geleerden gehouden. En dan valt jou ook verder niks te verwijten. Dan ligt de verantwoordelijkheid... ...bij de geleerden. Wij dienen de geleerden... ...als die in onze aanwezigheid zijn... ...goed te behandelen. En van tijd tot tijd te bezoeken... ...en te contacteren. En als wij iets niet weten... Dan vragen wij dat aan hun. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt. Fas alu in Vraag het dan aan de bezitters van kennis indien jullie het niet weten. En als wij vragen aan hun stellen. Dan doen wij dit op een gepaste en respectvolle manier. Wij verrichten smeekbeden voor hen. Voor al het goede wat zij voor ons gedaan hebben. En wij verspreiden hun kennis en hun fatwa, Hun religieuze oordelen onder de mensen. Wij beseffen dat de geleerden ontzettend veel kennis hebben over de Koran en de Sunnah. Maar aan de andere kant weten wij ook dat zij niet feilloos zijn. Integendeel, als zij, net als andere mensen, ook zondigen, ook boos worden, ook vergeten en ook fouten maken. Dan overdrijven wij niet in het prijzen van hen en het verrichten van smeekbeden tot hen. Wij mogen niet onze smeekbeden rechtstreeks richten aan een mens. Al is hij een geleerde of een vrome persoon. Of hij nou leeft of dood is. Als wij dua vragen, doen wij dat alleen richting Allah subhanahu wa ta'ala. En aan niets en niemand anders. Het verrichten van dua richting iemand anders is daarom ook een vorm van shirk. En niet toegestaan binnen de islam. En zoals we weten is shirk de grootste zonde die er is. Wij geloven dan ook niet dat wij van die geleerden, van die vrome personen... directe zegeningen kunnen krijgen... door bijvoorbeeld over hun heen te vegen... of hun te kussen. We mogen best hun hand schudden... en hun hoofd kussen... maar niet om daarmee te hopen... baraka of zegeningen te krijgen. Dat is een vorm van shirk. Zegeningen komen alleen van Allah subhanahu wa ta'ala. En als jij zegeningen wilt... dan vraag je dat aan hem rechtstreeks. Als er mensen zijn... En die zijn er genoeg geloof me. Die de geleerden smadelijk bejegenen. Die slecht spreken over de geleerden. En hun categoriseren. En wegwijven. Alsof het mensen zijn die iets nieuws in het geloof verkondigen. Dan komen wij op voor de geleerden. En springen wij voor hun in de bres. Want hoe kan het zijn. Dat een persoon die zijn hele leven. Zich heeft ingezet. Op het leren van de Koran en de Sunnah. Dat hij smadelijk wordt bejegend dat over hem kwaad wordt gesproken. Dit kan alleen gedaan worden door iemand die ofwel onwetend is, of een bepaalde haat en jaloezie draagt tegenover deze personen. En die zelf wilt opvallen, door dwars te liggen. Als iemand dat doet, dan spreken wij hem daarop aan. Wij nemen de vertrouwen en de zienswijze van de geleerden serieus, en wij geloven dat zij dit op de beste manier hebben onderbouwd en onderzocht zij zijn niet zomaar op conclusies gekomen en zij zeggen niet zomaar iets soms wordt een geleerde iets gevraagd en dan zegt hij je moet het zo en zo en zo doen zonder dat hij zegt want in de Koran staat dit of in de Sunna staat dat maar dat komt omdat dat bij hem allemaal al in zijn hoofd zit en zijn denkwijze is op die volgorde ook gerangschikt als hij denkt over een onderwerp dan, de op onderwerp dan denkt hij wat zegt de Koran wat zegt de Sunna en dan komt hij met zijn antwoord en niet altijd zegt hij waar hij dat vandaan heeft maar als een erkende geleerde een betrouwbare geleerde zegt over iets dat iets op een bepaalde manier gedaan moet worden zonder daar dalil of bewijsvoering bij te voeren dan nemen wij dat gewoon aan omdat hij die strepen al heeft verdiend hij heeft die positie al verdiend op het doen van fatouwen van tijd tot tijd moeten wij ook bij hun aanwezig zijn om van hun te kunnen leren. En dat wij deze baatvolle kennis mogen krijgen en kunnen verspreiden. En als bekend is dat zij op een ge bepaald gebied er een verkeerde mening op nahouden, dan adviseren wij hun op een gepaste manier. En ook als, in de meeste gevallen is het niet onze plek om hun te corrigeren, dat zeg ik hier nu al bij voorbaat. Maar als wij van mening zijn dat een grote groep geleerden iets anders zegt dan wat hij zegt, dan kun je hem even apart nemen. En dan zeg je, ja, Sheikh, ik heb dit en dit en dit gehoord. Dat een grotere groep geleerden deze mening aanhangt. Wat zegt u daarvan? En dan zeg je niet eens, u bent fout, u heeft dit en dat gezegd en dat is niet goed. Want de profeet zegt dat en de geleerde. Dat is geen gedrag. Wij hebben een goed gedrag te vertonen tegenover alle mensen. Alle mensen. Ook de geleerden. En als wij vereerd zijn met hun aanwezigheid in ons midden, dan moeten wij hem goed behandelen. Dat kan niet anders. Als jij je bezoek al goed moet behandelen, laat staan de geleerden die bij jou in de moskee op bezoek komen. Wij beschuldigen de, de geleerden nergens van pas als dit gestaafd is met duidelijke bewijzen. En dan nog moeten wij in de positie zijn om hun daarvan op de hoogte te stellen. En ook hebben wij altijd richting hun dan goede vermoedens. Als er kwaad over hun wordt gesproken, dan gaan wij daar niet op in en denken wij altijd goed over de geleerde. Pas als duidelijk is en hij bijvoorbeeld erkend heeft dat hij een fout heeft begaan, dan pas geloven wij dat. Maar dan nog is het niet onze plek om hem te blijven beschuldigen en te blijven bestempelen van allerlei dingen. De moslimgeleerden hebben binnen onze gemeenschap een hoge positie en hoge aanzien. En daarom trekken wij dus niets aan van die mensen die kwaad spreken over hun. Want dat zijn altijd de mensen die ofwel minder kennis hebben, of een bepaalde haat hebben tegenover hen, of gewoon kwade bedoelingen hebben. En wij moeten ons dus ver houden van dit soort mensen. En het mogen duidelijk zijn dat wij niet met de geleerden omgaan alsof het onze vrienden zijn of onze klasgenoten. De geleerden, de geleerden verdienen een bepaald, bepaalde vorm van respect van ons. En als wij hun aanspreken, dan erkennen wij hun hoge positie en roepen wij hun aan met eerbare en liefdevolle benamingen, zoals Ya Shechana, Ya sheyghana al Fadil, Ya Imamana. En daar zeggen wij bijvoorbeeld een bepaalde doa bij: mogen Allah uw rang verheffen, Rafa Allahu Qadrak, of uh, Rafa allahu Leka. mogen Allah jou vergeven, noem het maar op allerlei soorten, om deze geleerden hun respect te geven. En tot slot over dit onderwerp, en daarmee sluit ik de lezing af, meld ik dat wanneer wij hun bezoeken, uh, dat wij hun moeten bezoeken als zij ziek zijn. En dat wij, el het gebed van de doden, moeten verrichten voor hun als zij overleden zijn. En wij vergeven hun fouten en wij zijn hun dankbaar voor hun goede daden die zij voor deze moslim-umma hebben verricht. subhanakallahumma wa bihamdik, ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik.